Een uur. Dit is Radio 1, Het Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, een werklunch met een van de genomineerden... voor de titel Topvrouw van 2013, Tessa Mensen... financieel directeur van de Koninklijke Bamgroep, is zometeen hier. Nu het NOS Journaal, hier is Jan van der Putten. Goedemiddag, ook over het sociaal akkoord is met premier Rutte te praten. Charles Taylor, ook in hoge beroep veroordeeld tot 50 jaar cel. En zonder condoom vrijen met een HIV-patiënt, dat kan... Er is geregeld zon, het is zo goed als droog. Het wordt 15 tot 18 graden. Het is koud vannacht, er is kans op vorst aan de grond. En ook morgen en in het weekend. Geregeld zon Het wordt 16 tot 18 graden. Zondag in het zuiden een kleine kans op een bui. Premier Rutte staat open voor idee, ideeën van de oppositie... om over de kabinetsplannen te praten. En dus ook over het sociaal akkoord. Het akkoord dat het kabinet heeft gesloten met werkgevers en werknemers. Daar kan over worden gesproken, zegt de premier... Ja, politiekredacteur Margreet Boer, betekent dat ook... dat het sociale akkoord opengebroken gaat worden? Nou, de premier blijft heel voorzichtig, hoor. Hij zegt, ik wil het wel openbreken, maar niet opblazen. Je ziet dat de premier duidelijk toenadering zoekt... in de richting van de oppositiepartijen. Hij moet ook wel, maar hij zit in een spagaat... want er liggen die afspraken met de sociale partners aan de ene kant... en de oppositiepartijen dus, die het anders willen. Dus Rutte opereert in het debat heel voorzichtig... en hij probeert alle deuren open te houden naar iedereen... Het zal niet vandaag zo zijn dat we zeggen... dat element van de tegenbegroting van D66... en die opvatting specifiek van het CDA... over de inkomstenverhoudingen, die gaan we nu overnemen. Dat lijkt me te veel gevraagd voor vandaag. Het vertrouwen moet er vandaag zijn... dat we met elkaar tot gemeenschappelijke aanpak kunnen komen. En dan zal het de volgende weken verder zijn beslag krijgen. Voorzitter, dat is iets te abstract. Is de minister-president van plan? En is die bereid om zijn minister van Sociale Zaken terug te sturen naar de sociale partners om die ruimte te verkennen. Voorzitter, dan praten we echt over na vandaag... Wat ik echt te ver vind gaan, nu... Ik, de heer Pechtold mag dat vragen, ik weet hem dat geen seconde... maar voor mij nu, om in te gaan op de vraag wat dan precies op één dossier de volgende stap zou zijn... dat zou ik gek vinden, waar alles met elkaar samenhangt. Wat ik vaststel, is een gemeenschappelijke wil om er ook uit te komen. En dat vind ik winst. En dat laat ik me echt niet ontglippen. Dat zeg ik tegen de heer Pechtold. Ik zal er ook hard aan werken. En ik verwacht dat ook van de heer Pechtold, en dat doet hij ook, dat weet ik... en de heer Buma en iedereen, om daar de komende weken en maanden... Eh, samen tot opvattingen te komen. Voorzitter, heel kort... Ik vind het een gemiste kans als de minister-president vandaag niet start. Hij vraagt mij nu eigenlijk, wacht af. Dat nee. zal ik doen, maar dat is wat wij betreft verloren termijn. Nee, nee voorzitter, dan, dan druk ik mij niet duidelijk uit. Mijn punt is dat hij heel concreet vraagt, gegeven de discussie die we nu voeren over het sociaal akkoord... gaat dan morgen Lodewijk Asch, de minister van Sociale Zaken, naar Ton Heerts toe of naar Bernhard Wientjes... Uh, en de voorzitters van de Stichting van de Arbeid. Uh, en dan is mijn reactie. Dat we dan ineens op één onderdeel in de uitvoering de diepte ingaan. En wat ik wil bereiken vandaag. Om met elkaar te komen tot een gemeenschappelijke, gemeenschappelijk draagvak. Voor de grote problemen waar het land voor staat. En daarom zei ik. Ben ik terughoudend om nu te reageren op de overigens volstrekt gerechtvaardigde vraag van de heer Pecht... wat op dit specifieke dossier de vervolgstap is. Ja, Rutte probeert dus de partijen erbij te houden. Maar je merkt, hij wil duidelijk helemaal niets concreets toezeggen. En nou ja, dat is natuurlijk lastig voor de oppositie. Dat wil hij niet. Ja, en Rutte wil de oppositie ook niet tegen zich in het harnas jagen. En dan is er nog die uh, grote olifant van 6 miljard bezuinigingen... waar de oppositie dan weer niet zo strak aan vast wil houden. Nee, en dat is wel een probleem. Want D66 en ook de ChristenUnie die willen echt wel wat minder bezuinigen dan dit kabinet... En dat is toch ook heel lastig voor Rutte om daaraan toe te geven. Die extra bezuiniging van 6 miljard is afgesproken met Brussel. En uh, ja, doen we dat niet, dan komt er een enorme boete. Dus Rutte zegt eigenlijk, die 6 miljard die moet gewoon. Ik zie daar geen ruimte in Brussel. Uh, ik zie ook nu niet dat we het eens worden over de omvang van dat bedrag. Dus mijn constructieve voorstel zou zijn, uh, laten we niet proberen elkaar vandaag de tent uit te vechten over de precieze omvang. Daar hebben we een verschil van mening over. Laten we zoeken naar de goede maatregelen. Ja, Rutte probeert dus ook dit onderwerp weer even te parkeren uit het debat te halen. Laten we er later over praten. Dus ook bij het Sociaal Akkoord, laten we daar later verder over praten. En dan merk je toch wat irritatie nu bij de oppositiepartijen. Van Oorjec van GroenLinks zei bijvoorbeeld net: ja, meneer, de premier, u wilt iedereen te vriend houden, lijkt het wel. U houdt ons allemaal aan het lijntje. En dat is het gevoel wat nu een beetje begint te ontstaan... door al die toezeggingen van de premier... maar waar eigenlijk dan weer niets concreets uitkomt. Dat gaat nog de hele dag door, die algemene beschouwingen. Margreet Boer in Den Haag. De straf voor de Liberiaanse oud-president Charles Taylor... blijft staan op 50 jaar. Dat heeft het speciale Hof voor Sierra Leone in Leidsendam bepaald. Verslaggever Joris van der Kerkhof is bij dat hof. Teler was in hoger beroep gegaan. Nou is hij weer veroordeeld tot die 50 jaar. Eh, nam deze hogere rechter ook echt alles over? Ja, zo goed als alles over. Uh, het leek nog even, omdat hij bij één punt wat, wat langer bleef stilstaan... dat hij misschien wel een hogere straf uh, zou krijgen... omdat uh, de zaken waar uh, Tela van, van Verdacht uh, werd en nu voor veroordeeld is... Uh, op een andere manier uh, geformuleerd uh, zouden moeten worden... en waardoor het ernstiger uh, zou zijn. Maar uiteindelijk kwam deze rechter uh, tot 50 jaar... wegens medeplichtigheid aan misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden. Hij was president uh, van Liberia... Maar hij heeft dus eh, al deze dingen waarvoor hij veroordeeld is gepleegd in eh, buurland eh, Sierra Leone. En de rechter heeft veel van die dingen waarvan hij eerst verdacht werd en nu veroordeeld e is eh, opgenoemd. En zei uiteindelijk dit redelijk genuanceerd: het conflict in Sierra Leone was bloody. Mr. Tillow, will please rise? For the foregoing reasons: een bloedig conflict. En uh, daar mocht die dom uh, uiteindelijk dit van horen. Hij stond op in stilte en hoorde dit van de rechter. Dismisses the grounds of appeal. Affirms the sentence of 50 years imprisonment imposed by the trial chamber. Mr. Taylor, you may be seated. I agree. En toen was de vraag aan de andere rechters uh, of dat ze het met hem eens waren met deze rechter. I agree. I uh, agree. En ze waren het er allemaal mee eens. Dus voor 50 jaar uiteindelijk de cel in Charles Taylor... die in Scheveningen zat, hier in Leidsendam. in stilte... en in pak deze veroordeling hoorde. En nu, als het goed is, weer op weg is naar Scheveningen. Ja, en waar gaat hij uiteindelijk die straf uitzitten? Nou, er is een cel voor hem gereserveerd in Engeland. Dus hij blijft niet in Nederland, hij wordt... Um, op redelijke termijn dan van hier in Nederland uiteindelijk naar, naar Engeland gebracht. Hij is 65, hij zal die 50 jaar dus uh, met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid... nou, hij zal die 50 jaar niet kunnen uitzitten... maar de rest van zijn leven in ieder geval uh, zal die in Engeland in een cel zitten. Joris van de Kerkhof bij het speciale hof voor Sierra Leone. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. HIV-patiënten kunnen toch veilig seks hebben zonder condoom. En dat kan als uh, zij en hun partner aan strikte voorwaarden voldoen. Dat blijkt uit een gezamenlijk advies van de HIV-verenigingen. Suzanne Geerlings, voorzitter van de Nederlandse HIV Vereniging van HIV-behandelaren. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat zijn die voorwaarden waaraan je moet voldoen? Nou, de belangrijkste voorwaarde is dat de patiënt behandeld wordt voor zijn of haar HIV. En uh, dat uh, doet met een combinatietherapie... Uh, waardoor de waardes in het bloed niet meer meetbaar zijn. Zodat er dus eigenlijk geen HIV meer meetbaar is in het bloed. En dat leidt er dus toe dat uh, mensen die dat slikken veel minder infectieus zijn. En de andere voorwaarde is dat mensen eigenlijk geen beschadigingen hebben... Uh, aan hun uh, vagina of penis. Omdat ze dat bijvoorbeeld door een soa kunnen hebben... dan hebben ze ook meer kans om uh, het HIV over te dragen. En mag je ook meer partners hebben? Nou, eigenlijk hebben wij in dit standpunt gewoon vooropgesteld... dat er gewoon staak moet zijn van een monogame relatie. En wat we ook gezegd hebben, is dat nog steeds het advies blijft... om condooms te gebruiken. Maar ja. Um, ja, we willen ook graag bij de, een bijdrage leveren... aan de, zeg maar de destigmatisering rondom HIV. Het is helaas nog steeds een gestigmatiseerde ziekte. En daarom hebben we samen met uh, de HIV-vereniging en zoa-AIDS... en het AIDS-fonds dit standpunt opgesteld. Ja, want nog even voor mijn duidelijkheid... veilig is het dan eigenlijk toch niet... Nou, het is een zeer, zeer kleine kans. Het enige wat wij eigenlijk gedaan hebben is gewoon de wetenschappelijke literatuur uh, nou ja, vertaald voor de patiënt. En de patiënt en dienstpartners zijn natuurlijk uiteindelijk altijd degene die beslissen of zij het zeer kleine risico willen lopen. Het, ja, net zoals je op de fiets stapt of in de auto gaat, je neemt altijd een klein risico. En dat is helemaal aan hun. Wij uh, informeren ze alleen maar. Ja, en dit soort uh, uh, gegevens staan ook wel op internet en zo. En dat kunnen HIV-patiënten dan ook zelf lezen. U wilt het een klein beetje allemaal bij elkaar vegen en nou eens goed op een rij zetten hoe het zit. Nou kijk, wat een andere angst is natuurlijk dat er een soort ongenuanceerd standpunt gaat. Van, oh met HIV heb je tegenwoordig geen condoom meer nodig. En dat is nou absoluut niet wat we willen uitdragen. We willen juist uitleggen uh, wanneer de kans hier klein is. En dat zijn die voorwaarden die ik net genoemd heb. Ja, duidelijk goed om het nog eens op een, op een rij te hebben. Susanne Geerlings van de Nederlandse Vereniging van hiv Dank u wel. Graag okay. gedaan. Dan naar Rusland. Daar heeft de rechter bepaald dat twee activisten... van het Greenpeace-schip Arctic Sunrise... in voorarrest moeten blijven. Twee maanden voorarrest. Correspondent David-Jan Godfra. Wie zijn die twee? Het zijn twee Russen, dat is belangrijk om te zeggen... Uh, er zijn in totaal er drie Russen op dat schip van, uh, van Greenpeace, Greenpeace. De overige 27 waren buitenlanders. De ene is uh, Den Dennis Sinyakov, een fotograaf... die overigens zelf had gezegd dat hij met die actie weinig te maken had. Maar dat hij alleen maar... als ja, journalist als fotojournalist daar aan, uh, op het schip zat. En een uh, coördinator van Greenpeace Rusland, uh, Roman Dogov... die wel degelijk bij die actie betrokken was. Uh, ja, de, de rechter vindt kennelijk dat de kans dat ze vluchten... of op de een of andere manier het onderzoek verder beïnvloeden... Uh, de, vindt hij kennelijk zo groot... dat hij uh, die voorlopige hechtenis van twee maanden heeft gelost. En hoe gaat het met die anderen? Want er waren 30 mensen in totaal. Ja, nou, er staat nog de hele dag op de zitting. De meeste staan nu, staan nu terecht. Er zijn zes rechters voor uh, benoemd. En dat zijn dus buitenlanders. De grote vraag is of de Russische rechters ook buitenlanders... die voorlopige hechtenis zullen gaan opleggen. Uh, wat overigens wel opmerkelijk was tijdens de behandeling van een aantal zaken... is de openbare aanklager toch weer gaan aansturen op... Piraterij. Het overnemen van het uh, boorplatform in de, in de Barentszee uh, met de dreiging van geweld. Terwijl president, president Poetin nou juist gisteren heeft gezegd dat het duidelijk geen piraterij was. Uh, is het openbaar ministerie nog wel op deze lijn. En dat is waarschijnlijk bedoeld om de mogelijkheid te hebben die voorlopige hechtenis op te leggen. Ja, dus voorlopig gaat het nog even door uh, vandaag. David Jan Gotvoor over die berichting van uh, de mensen van het Greenpeace Schip. Sport. Ajax heeft het afgelopen seizoen een netto winst behaald van ruim 18 miljoen euro. En dat is het dubbele van vorig jaar. Die winst is vooral te danken aan de verkoop van spelers... als Vertongen, Van der Wiel, Eriksen en Alderwereld. En ja, er is toch kritiek, ondanks die winst... want ondanks de goede financiële cijfers... vallen de sportieve prestaties dit seizoen tegen. Volgens financieel directeur Jeroen Slob... houdt Ajax vast aan het beleid om te investeren in de jeugdopleiding... in plaats van dure spelers te kopen. Wij zoeken het in datgene waar Ajax goed in is... en dat is het opleiden van onze eigen spelers. Daar horen we het in te zoeken, dat is het... Uh... Plan Cruijf, zoals het er staat, daar geven we invulling aan. Dus daar zijn ook de middelen voor bedoeld. Liever in de opleiding steken en zorgen dat je zelf goede spelers opleidt... dan gaan kopen en maar afwachten of het een succes wordt. En bij Ajax moet ook gezocht worden naar een nieuwe hoofdsponsor. Want de huidige hoofdsponsor Egon stopt er binnenkort mee. Nou, Volgens Lop is er veel belangstelling. Er staat een hoog bedrag op het hoofdsponsorschap van Ajax. Het is niet niks als je jezelf kan identificeren met deze club op een podium als de Champions League, als het over shirt hebt... maar ook in uh, dat wat ik uh, geschetst heb over de jeugdopleiding. Een uniek uh, object. Um, men werkt er heel hard aan. We hebben uh, Edwin uh, van de Sein, onze gelederen, die uh, dat als uh, hoofddoel uh, heeft... om uh, uh, te kijken naar dat hoofdsponsorschap. En ik, ik hoor daar positieve geluiden uit, alleen ja, we kunnen daar pas over berichten... als concreet uh, die interesse uh, zodanig is dat het tot een contract gaat leiden. En met Jeroen Sloop van Ajax werd het 13 over 1. Nog een keer de hoofdpunten van deze uitzending. Nederland kan volgend jaar echt niet minder bezuinigen dan 6 miljard... zei premier Rutte bij de Algemene Beschouwingen. En de oppositie wil meer duidelijkheid van Rutte... waarover dan gepraat kan worden. En oud-president van Liberia, Charles Taylor... is ook in hoger beroep veroordeeld tot 50 jaar cel. Einde van deze uitzending, de West Journal. Zometeen het vervolg van lunch van de NCRV.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 Dit is Radio 1, NCRV, -E. lunch, Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, een werklunch met een van de genomineerden... voor de titel Topvrouw van 2013. Het is Tessa Mensen, financieel directeur van de Koninklijke BAM-groep. Voor de reportages hier in de, pra in de praktijk is verslaggever Anne van der Veen... op bezoek bij een bakkerij, maar ze is niet echt onder de indruk. Dit is het. Maar en dit en... kan ik echt wel thuis ook. Ja. Nee, maar dat, dat, dat lijkt zo. En dit kan toch ook elke bakker? Ja. Dit is gewoon... Ja, nee, maar dit, dit, ja, dit is dit niks. Principe, nee, dit is niks. Maar beetje, kijk, het begint natuurlijk niet hier. Het begint natuurlijk met een, met een, met een selectie van grondstof. Nou, wat nog goed komt tussen de bakker en Anne, dat uh, hoort u dus zometeen. Na half twee is de stand.nl. De stelling dan, de algemene beschouwingen zijn alleen voor de bune. Bent u het daarmee eens of oneens? sms dat naar 7070, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen. 0800 1101, www.stand.nl is de website en u kunt ook twitteren, eens of oneens. Doe het dan met Hekje Stam. Dit is Radio 1, de werklunch. Zijn er nou de vooroordelen het glazen plafond of ligt het aan de vrouwen zelf? Nog steeds zijn er volgens het wettelijk streefgetal te weinig vrouwen in de raden van bestuur en vrouwelijke commissarissen. De verkiezing Topvrouw van het Jaar vraagt hier aandacht voor. En vanavond wordt die Topvrouw van 2013 gekozen. En een van de drie finalisten is hier, Tessa Mensen... financieel directeur van de Koninklijke Bamgroep, en uh, volgens haar Twitter-account Happy Mom and Wife. Dat hebben we er ook even bij Zeker maar. Hartelijk welkom. Uh, bent u eigenlijk zenuwachtig voor vanavond? Nee, niet echt. Uh, er nee? Ik kan nu niks meer doen. De jury heeft besloten. Dat bericht is langsgekomen, dus we gaan het gewoon zien vanavond. Ja. En hoe ging dat? U moest zich presenteren hè, voor die jury. Ja, klopt. En hoe we de, de, niet in badpak lopen, lijkt me. <laughs> echt niet. Nee, uh, wat, wat mij betreft, gewoon een goed gesprek. Uh, het zijn natuurlijk uh, ervaren mensen uit uh, alle contrarieën, dus was prima. Ja, ja, had u zichzelf aangemeld? Hoe, hoe gaat zoiets? Uh, nee, je krijgt op enig moment een telefoontje van joh. Uh, je bent uh, gewoon nomineerd uh, en nu de volgende stap. Dus dat is wel, uh, is wel een bijzonder proces. En u dacht wel van ik ga daar toch in mee in dat hele verhaal? Of, of nou niet van in ieder geval, nou laat maar zitten. Je hoeft voor mij niet. Meer nou het begint met uh, oh nee. En uh, het aardige is, dat hadden alle finalisten... Uh, blijkbaar moet je, en misschien is dat wel heel erg vrouwelijk... je over een stap, over een schroom heen zetten... om aan dat soort dingen mee te doen. Die mannen zijn vaak wat competitiever. Je ja. vinden dat wel leuk, zo'n wedstrijd. Ja, misschien wel. Het interessante was juist die avond van het juryoverleg... Uh, hebben wij finalisten met elkaar gegeten. En toen zei een van de juryleden... Hey, Jullie zijn gezellig met elkaar onderweg. Ik weet niet zeker of dat bij mannen ook was nee, gebeurd. Precies, nee, precies, nee. Die strooien extra zout in de, <laughs> de wonde, natuurlijk. Ja. Um, hoe, hoe gaat dat dan tijdens? Wie, wie zijn dat eigenlijk? Die juryleden? Kennen we die? Zijn dat bekende mensen? Of? Ja, uh, nou Gerry verbetes uh, juryvoorzitter. Uh, Gerrit Salm uh, zit in de jury. Uh, de andere die in de jury zit, is Hans Weijers. En dan de twee vorige winnaressen zitten in de jury. Ja. Nou, dat is een, een, een zware jury. En dan, ja. dan heb je een diner en praat je dus met elkaar. En daar moet je dus eigenlijk proberen ja, je slag is, te slaan. Correct. Dat is nou slaan. <laughs> Zo zou ik dat niet formuleren. Nou ja, om te winnen bedoel ik. Uh, ja. Nou, het gaat een uur lang over uh, wat betekent dat nou, topvrouw? En wat wil jij? En ja. Uh, uh, yeah. Hoe gaat dat verder en wat ga je ermee doen? Ja, Voert u wel vaker dat soort gesprekken? U zit natuurlijk wel eens vaker aan tafel met, met misschien wel uh, vooral mannen ook. Nou ja, uiteindelijk uh, lijkt het natuurlijk bijna een beetje op een examen. Dat is bekend uh, met mannen. Nou, dit was een mix van mannen en vrouwen, uh -huh. dus dat is niet onbekend. Nee, maar ik bedoel, in uw normale werk uh, ja. zit u ook wel eens in vergaderingen, neem Klopt. ik aan, met, met allerlei mensen. Ja. Ja. Gaat het dan ook over dit onderwerp met name? Of? Nou, steeds meer. Uh, wat mij betreft nog niet vaak genoeg. Want het is wel echt een onderwerp wat het doet. En als je kijkt, uh, nou ja, zeker de sector waarin ik uh, werk... gaat natuurlijk door moeilijke tijden heen. Uh, en dan gaat het dus over dat je goede teams samenstelt. En als je goede teams wilt samenstellen om betere resultaten te bereiken... dan moet je diversiteit organiseren. En is de bouwwereld ook conservatief dan? Waar het dan toch vooral de mannen zijn die de uh, dienst uitmaken? Het is nog steeds een, uh, ja. een stevige mannenwereld, ja. ja. Dus ze uh, kijken het dan nog wel een beetje vreemd op als u ineens binnenkomt? Nou ja, steeds minder. Hè. Ook binnen de bouw zie je wel hele jonge vrouwen. Uh, ook echt letterlijk jonge topvrouwen. Dus... Uh, uh, uh. Ik ben optimist, ik zie het bewegen. En dat zie je ook commissarissen, is het percentage vrouwen hoger dan Raad van Bestuur. Maar die hele pijplijn, die moet nog wel echt tot wasdom en tot succes komen. Ja. En het feit dat u aan de verkiezing meedoet. U zegt ook, ik vind het belangrijk dat dit onderwerp op de kaart blijft. Correct, dus de prijs op zich, daar heb ik niet zoveel mee. Maar het feit dat het onderwerp op weer een keer belicht wordt... En in mijn ogen op een goede manier. Daar sta ik heel erg achter. Ja, want die discussie gaat natuurlijk al veel langer. En, en je denkt op een gegeven moment. Nou, we zijn er wel eens een keer. Maar dat is dus nog lang niet zo. Nee dus niet. Hoe kan, uh, dat? Hoe kan dat? Nou ja als je kijkt. Ik denk dat vrouwen. Um, ja toch naar aard zo anders zijn. Dat ze een aantal dingen misschien extra nodig hebben. En dan gaat het over. Uh, ja support en vertrouwen. Zodat ze de ruimte die ze kunnen gebruiken. Ook daadwerkelijk gebruiken. Dus ik hoop dat echt dat het een aanmoediging is voor vrouwen... om een hoofd boven het maafvuld uit te steken en een mannetje te staan. Ja. Wanneer dacht u zelf, ik, ik kan gewoon uh, die top halen? Waarom niet? Nou, die top halen, dat, dat was het niet. Ik kan meer doen en ik kan dingen bereiken met mensen. Dat is altijd wat mij gedreven heeft. Ja. Het is dus niet de top om de top. Toen, maar meer uh, doen, dingen doen met mensen resultaten Ja, precies. Dus toen we aan, eigen, echt aan het werk gingen... zo na studies en, enzovoort... Ja. niet het idee gehad van ik wil een topvrouw... ergens in het bedrijfsleven nee, worden. Nee, dat is nooit te drijven geweest. Nee. Een man zou dat denk ik wel snel uh, zeggen. Misschien wel. Ja, is dat, uh... <laughs> nou zie hier. Uh, misschien is het daarom ook uh, belangrijk uh, om zowel mannen als vrouwen in teams uh, bij elkaar te krijgen. Ja, ja. Dat die vrouwen daar uh, iets van opsteken misschien. Ja, nou iets van opsteken of een ander geluid uh, aan tafel brengen. En juist die andere manier ja. om ook naar een onderwerp te kijken. Ja, nee, maar wel... dat snap ik, die diversiteit. Maar juist, uh, laten we zeggen, die, dat het competitieve misschien iets meer overnemen van die mannen dan nog? Nou, het competitieve zou ik niet. Maar. Uh, uh, lef en durf en uh, daar dus een beetje aanmoediging bij krijgen... ik denk dat dat vrouwen nodig hebben. Want de man is inderdaad wel vaak zo. Die, die, die stappen eerst ergens ja, ja. in en, en denken dan... oh ja, was dit wel zo handig? Nou ja, ja. Uh, ik bluff me er wel doorheen. Ja, je ziet het bij sollicitaties. Hè. Als er een profiel ligt, vrouwen... die zullen absoluut uh, uh, aangeven wat ze wel kunnen... wat ze niet kunnen en wat ze misschien nog moeten leren en ontwikkelen. Mannen bluffen zich inderdaad uh, daardoorheen. Ja, die ervaring hebt u dus ook al. Ja. Uh, en dat glazen plafond waar het dan altijd over gaat... dat bestaat wel, hè? Nou, ik denk dat het glazen plafond, hè, fysiek bestaat het niet. Uh, maar dat heeft natuurlijk uh, te maken met verwachtingen van mensen. Uh, en dus zijn het verwachtingen van ja, ze redden het misschien niet. Dus het zit altijd een beetje in, uh, in ons aller gedachten en ook in die van vrouwen zelf. Deze verkiezing is de negende van de topvrouw van het jaar. Uh, Marjan Oudeman, goedemiddag. Goedemiddag. U bent voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit van Utrecht. En u was de eerste winnaar ooit van, uh, van deze prijs. Uh, wat heeft die prijs u gebracht in al die jaren? Ja, ik, ik vind ik op zichzelf eigenlijk wel een, uh, een aardige vraag. Ja, ik was inderdaad de eerste. Dat, was, uh, dat vond ik op zichzelf toen, uh, toen vrij verrassend. Maar eigenlijk ook wel heel erg positief. Ik heb dat toen ook eigenlijk wel breed gedeeld met de organisatie. Maar het aardige was dat, uh, of misschien wel niet, het niet aardige was toen, negen jaar geleden, toen dit uh, toen ik uh, tot topvrouw werd uh, benoemd, dat aan de top eigenlijk wat minder enthousiast werd begroet dan in de rest van de organisatie. Oh. En als je ja, en als je dan afvraagt, van waarom, waarom is dat dan? Dan denk ik uh, uh, dat men eigenlijk uh, aan de top wat minder enthousiast reageerde, omdat dat mij een publiek profiel gaf, waar uh, wat men toen heel erg lastig vond. Uh, hè, het werd dan een beetje gevoeld van, oh, daar hebben we dan de koningin. Dat wordt dan meteen Ergens weggezet van. Uh, uh, uh, nou goed, uh, topvrouw, koningin, uh, publiek profiel. Ja. Uh, en je kunt maar beter je aandacht houden bij het bedrijf. En, en vooral zo min mogelijk publiciteit eromheen. En ik moet eerlijk zeggen: dus, uh, als je de vraag stelt van hey, wat heeft me dat nou gebracht? Uh, dan moet ik eigenlijk bijna zeggen van dat heeft mij eigenlijk op dat moment niet zoveel verder gebracht. Integendeel kreeg eigenlijk alleen maar een extra aandachtspunt <laughs> bij in de organisatie. Ja, en, en we zijn nu tien jaar verder en we hebben mevrouw Mensen net horen uitleggen... dat, uh, dat er misschien wel iets uh, verbeterd of veranderd is... maar dat het nog steeds nodig is dat die prijs er is om, om daar aandacht op te, op te vestigen. Nou, dat denk ik ook en daar ben ik het zeer mee eens. En ik, ik moet ook eerlijk zeggen dat ik ook over de afgelopen negen jaren dit ook wel heb zien veranderen. Als je nu kijkt, wat negen jaar geleden uh, kwam men ongeveer bij mij op kantoor de prijs uitreiken. Er is nu gewoon ongelooflijk veel aandacht en belangstelling voor. Je ziet ook dat het veel breder wordt gesteund door, het, door de bedrijven. Uh, en bedrijven raken er ook veel actiever bij betrokken. Uh, gebruiken het ook intern. En voor mijn gevoel zou dat ook eigenlijk uh, zo, uh, zo moeten zijn. Dus ik denk dat we inderdaad, mede dankzij deze verkiezing en deze prijs... Ook al voelen uh, mensen zoals Tessa en ikzelf uh, in de tijd uh, daar misschien ons wat te bescheidener onder maar toch wel heel hard nodig is om dit uh, toch op een uh, leuke en uh, ludieke maar toch ook wel serieuze manier uh, op de agenda ja. te houden van iedereen. Fijn dat u even in de telefoon kwam. Marjan Oudeman, voorzitter College van Bestuur van de Universiteit van Utrecht. Dus de eerste winnaar van de prijs. Uh, Tessa Mensen gaat voor de prijs van vanavond. Uh, natuurlijk. Ja, uh, want u zit er nu toch in. Um, houdt u er eigenlijk zelf ook rekening mee? Met, uh, bijvoorbeeld, ik neem dat u ook wel mensen aanneemt. Uh, dat, uh, dat, uh, dat u ook echt kijkt van dat dat vrouwen zijn, bijvoorbeeld? Nou, ik, uh, ik hou vooral rekening met de mix die ik wil organiseren. Uh, dus ja, op het moment dat het teams zijn... waar alleen maar mannen in zitten... dan uh, zeker zijn we en gaan we op zoek naar vrouwen. Zitten we op dit moment bij BAM middenin. Uh, andersom heb ik het ook gedaan. Dus teams waar eigenlijk alleen maar vrouwen in zaten... Uh, hebben we ook uh, mannen erbij op zoek naar een man gegaan. Ja, ja. Want u gelooft daar heilig in... die, ja. die mix van, van mannen en vrouwen samen? Ja, daar is onderzoek inmiddels... Uh, zo vaak aangetoond dat dat goed is, dat, dat ja, is no-brainer. Ja. U, u, u er stond een interview met u in de Volkshand... en daar zei u dat hij juist zwangere vrouwen aanneemt... en in bepaalde posities zet. Waarom juist die zwangere vrouwen? Nou, niet juist. Maar ja, vrouwen worden nou eenmaal zwanger. En er is een periode in, in, in, ja, in hun levensfase dat dat erbij hoort... En uh, waar ik mij vooral tegen verzet is dat je op dat moment dan die vrouwen niet aanneemt. Een vrouw is goed of ze is niet goed. En die zwangerschap, dat is een periode, die hoort erbij. Nou, uh, dat gaat ook weer over, weten we, weet ik uit ervaring. <laughs> uh, en als het gaat om de goede mensen aannemen en dat is de goede vrouw... dan is dat juist een moment om vrouwen wel aan te nemen. Ja. Wat, wat is eigenlijk de volgende stap in uw carrière? Mm, daar denk ik niet zo over na. Ik ik ben sinds oktober vorig jaar uh, bij BAM aan de slag. Uh, dat is een enorm uitdagende sector. Een hoop een... werk daar. Ja. Veel mensen ja. moeten we ontslagen. Ja, daar. dat is een sector in hele moeilijke tijden. Ja. En uh, nou, ik ben bewust in die uitdaging aangegaan. Uh, dus uh, daar kan ik... Echt wel even mijn energie en mijn passie voor techniek en samenwerken kwijt. Ja. ja, goed. Dus werken gewoon voorlopig bij BAM. En vanavond ja. even die prijs winnen. <laughs> Dank. We wensen u <laughs> veel succes en bedankt voor het gesprek. Tessa Graag Mensen. Graag gedaan. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. Deze week zijn we op werkbezoek bij De Bakker. Uh, met De Bakker om de hoek gaat het dus niet zo goed. Dat hebben we al eerder geconstateerd deze week. En we zoeken uit hoe dat komt. Verslaggever Anne van der Veen belandt voor haar zoektocht in IJsselstein. Waar een grote bakkerij staat, waar ze dan wel weer heel ambachtelijk werken. Hallo, ik ben uh, Menno. Menno het Hoen. Ik heb een postje uh, bloemen bij me. Nou, dat is hartstikke leuk. Dankjewel. Even voor de mensen die niet weten wie Menno het Hoen is... gaan we even terug naar gisteren. De uitzoek. Een acht. Wat maakt dat brood dan zo bijzonder? Alles. Ja, het is gewoon de beste. Met Menno. Menno het roem. Wij hebben een broodtest gedaan. En de winnaar is... brood van Menno. Echt waar? Ik ga even taart halen. Voor de jongens in de bakkerij. Hoe smaakte de taart? Nou, die moet nog gehaald worden. Maar ik kreeg vanmorgen al sms'jes ook van de bakkers. Van de taart, taart met vraagtekens. Dus ik denk, uh, zodra jij hier uh, uh, weer weg bent... dan ga ik even naar de, naar de, naar de bakker om even wat taart te halen. Wij maken zelf alleen maar brood, dus ik kan hier geen taart uit eigen productie serveren. Maar dan ben ik hier om uit te vinden... hoe maak je nou eigenlijk het lekkerste brood van Nederland? Ja, nou dat ga ik je laten zien. Kom je mee? Ja. ja kijken. dit is, dit, dit is, een, dit is een, nog, nog voor het kneden is dit. Dit is eigenlijk alleen maar meel en water. Als we dat een uur laten staan, dan wordt dat glutengehalte op een natuurlijke manier door enzymen teruggebracht. Dus dat doen we eerst. Daarna voegen we, zoals je hier ziet, ligt het er al op, zout. Dit is gewoon ongefilterd zeezout, onbehandeld zeezout eigenlijk uit Frankrijk. En dat is gist. Dat wordt er doorheen gemengd. Verder hebben we niks. Dat is het. Dat is het. Het kan nog simpeler. Want we hebben dit is dan brood dat met gist gemaakt wordt. Maar we hebben ook brood wat met zuurdesem gemaakt wordt. En dan hebben we helemaal geen gist meer. Dat is eigenlijk de mooiste manier van brood bakken. Want dan gebruiken we ook gist dus niet meer. Maar Menno, jij vertelt mij dus dat dit het is... Dit is het. Maar en... dit kan ik echt wel thuis ook. Ja, nee, maar dat, dat, dat lijkt zo. En dit kan toch ook elke bakker? Ah, nee. Dit is gewoon. Ja, nee, maar dit, dit, ja, ja, dit is niks. Principe, nee, dit is niks. Maar weet je, kijk, het begint natuurlijk niet hier. Het begint natuurlijk met een, met, een, uh, met een selectie van grondstoffen. En wat je, wat je dan gaat merken, is dat het uitmaakt of je tarwaras A of tarwaras B gebruikt. En wat ook uitmaakt, hè, komt het uit Nederland, komt het uit Duitsland, komt het uit Frankrijk. Uiteindelijk is het natuurlijk een keuze van, net als als je, als je naar een restaurant toe gaat, van, weet je, hou ik van deze keuken, kook die chef lekker. Dat is bij, bij, bij brood ook zo, als je op deze manier werkt. Maar in Nederland zijn mijn collega bakkers, Nederlandse bakkers, natuurlijk eigenlijk, uh, ja, vergelijkbaar met koks die uit een zakje en uit een pakje koken. Die krijgen een kant-en-klare mix van de molen. Er zijn maar een paar molens in Nederland. Maar eigenlijk staan ze heel ver af van hun uh, grondstofselectie. En wij zijn gewoon een stap verder gegaan. En gaan kijken naar van wat, wat, wat vinden we zelf een mooie, uh, een mooie rastar om mee te werken. En, uh, en wat geeft een smaak die wij lekker vinden. Nou, hier zijn uh, de bakkers echt aan het werk. Brood aan het opleggen. Zwaar werk? Ja, echt. De hele dag door. Het is een vrij zwaar vakje. Ja. Het is lichamelijk best zwaar. Leg eens uit. Het is vooral zware deegstukken, platen. En je moet de hele dag door tillen. Dus het is lichamelijk best zwaar om te doen. Ja, Het zijn wel bijzondere jongens allemaal die hier werken. Ze moeten echt gevoel hebben voor dit deeg. Dat, dat, ja, dat, dat is moeilijker om, om te vormen met je handen. Maar wat vooral belangrijk is, is dat ze begrijpen. En eigenlijk begrijpen wat we hier, wat we hier aan het doen zijn. Dus waarom we zoveel moeite doen om, om dit brood op deze manier te maken. En uh, hetzelfde ook eigenlijk lekker moeten vinden. En dan ben ik weer terug uit de bakkerij in de kantine. Want die hebben ze hier zelfs. Zit een bakker eens even te lunchen met zijn eigen brood. Ja. Mond vol. Ja. <laughs> even lekker genieten, hè? Nou, Na een paar uur werken. Ik kan me zo voorstellen... dat als je dag in dag uit eet... dat je er helemaal gek van wordt. Mm, uh, nou, de, daar heb ik zelf geen last van. Ik heb uh, dan uh, bij mij thuis in, uh, in de vriezer een voorraadje. En... Uh, dan is het ochtends van, uh, wat willen jullie eten? Nou, dan sta je puntjes te bakken, een stokje, breekbrood, landbrood. En dan uh, lekker lek met z'n allen gezellig eten. Wat een luxe. Ja, is, is zeker luxe. En hoeveel zweetdruppels zitten nou in dit brood? <laughs> uh, aardig wat. <laughs> ja, niet, niet, niet letterlijk natuurlijk. Maar <laughs> Figuurlijk. Ja, gelukkig maar. Het ambachtelijke brood van Menno is vooral te vinden in de horeca en speciaalzaken. Morgen horen we hoe ook de bakker om de hoek hard bezig is om zijn brood te verbeteren. Zometeen is er standpunt.nl. De stelling dan, de algemene beschouwingen zijn alleen voor de bühne. We zijn benieuwd naar u eens of oneens. Dit is Radio 1. NOS Journaal, hier is Marian Koekoek.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 Oud-president Taylor van Liberia is ook in hoge beroep veroordeeld tot 50 jaar cel. Volgens het speciale Hof voor Sierra Leone in Leidsendam... is Taylor medeplichtig aan misdaden tegen de menselijkheid. De rechters vinden dat is bewezen dat Taylor de rebellen in Sierra Leone heeft gesteund... tijdens de burgeroorlog van 1991 tot 2002. De Spaanse regering laat onderzoeken of de klok een uur terug moet worden gezet. Omdat het overdag vaak heet is, staan Spanjaarden vroeg op... Voor de middagpauze hebben ze dan al bijna een dag gewerkt... maar daarna komt er weinig meer uit hun handen, zegt de commissie. Bekeken wordt of met het terugzetten van de klok... het Spaanse leefritme productiever en draaglijker kan worden. En de meeste Nederlandse winkels van het ondergoedmerk Borg gaan dicht. Van de 24 winkels zullen er waarschijnlijk 7 of 8 overblijven. Het merk heeft last van de crisis... maar daarnaast wordt er ook steeds meer via internet verkocht. En omdat Borg vooral met oproepkrachten werkt... blijft het aantal ontslagen beperkt tot 15. Dat was het. ANWB Verkeersinformatie: Jolanda van der Velde. Met één file op de A27, Breda richting Utrecht. Tussen Hank en Werkendam, drie kilometer. Dit is Radio 1. NCRV: Stand.nl. Jurgen van der Berg. Ja, onze stelling vandaag in het Stam.nl gaat over de algemene politieke beschouwingen. Namelijk de algemene beschouwingen zijn alleen voor de bune. Maar uh, we zijn intussen al bezig met de tweede dag van die politieke beschouwingen in Den Haag. De regering aan het woord, middels premier Rutte, Margreet Boer in Den Haag met het laatste nieuws. Ja, in het laatste half uur van het debat, wat op dit moment trouwens geschorst is, daar ging de discussie over de 6 miljard euro extra bezuinigingen uh, die het kabinet wil. En de oppositiepartijen zijn het daar niet mee eens. Maar ja, dan zegt premier Rutte, het moet toch echt van Brussel. En hij probeerde dit onderwerp eigenlijk uit het debat te halen en, en door te zeggen, laten we er later over verder praten. Nou, nou, dat is een beetje de houding van de premier. Vriendelijk blijven, ogenschijnlijk over van alles door willen praten... maar dan vooral later. En nergens op dit moment aangeven hoe of wat hij dan concreet zou kunnen betekenen... voor de oppositiepartijen. En dat begint ze te irriteren. Luister even naar Bram van Ooyek van GroenLinks. De minister-president probeert ons natuurlijk allemaal een beetje vriend te houden. En dat is heel uh, sympathiek, maar... Uh... Het risico bestaat dat hij ons straks allemaal een beetje aan het lijntje houdt. En het is wel goed om te weten of het wat hem betreft... wel uiteindelijk weer moet optellen tot 6 miljard. Of dat hij zegt, van: nou ja, goed gezien de ervaringen in het verleden... 2013, 2014, zit daar toch wel wat rek. Ik heb gezegd dat wij vinden. Het kabinet vindt dat het 6 miljard moet zijn. Punt. Meneer. Stop. Ja, voorzitter. Maar dan komen we met elkaar natuurlijk wel een beetje klem te zitten. Want als... Aan de ene kant wordt gezegd, we gaan het over de inhoud hebben. Hè. We gaan perspectief proberen te bieden aan mensen in Nederland, ook voor 2014. Maar daarna gelijk, ik loop terug naar mijn bankje en ik hoor alweer zeggen van... ja, maar die 6 miljard en olie, dat gaan we, gaan we niet redden. Dus um, uh, het, is, het is toch 6 miljard. Ja, dan zitten we natuurlijk met elkaar wel een beetje klem. Dan denk ik dat we misschien maar vrij snel het debat moeten gaan afronden... want dan komen we er gewoon niet. Ja, voorzitter, het is geen kwestie van de handreiking oppakken. Het, het is de vraag, vindt de heer Slob het nou verstandig... om als het oprecht van Johan Lijsblom en mij de inschatting is... dat Brussel minder dan 6 miljard niet zou accepteren in 2014... vindt hij het dan verstandig als vorm van de ChristenUnie... om in te zetten op een lager bedrag... Uh, en, en wat heeft het nou voor zin om vandaag... Uh, elkaar de tent uit te vechten over die precieze omvang? Waar ook oppositiepartijen daar verschillend over denken. Ja, Je merkt dus duidelijk dat de premier vandaag probeert... clashes te vermijden. Hij wil uh, elkaar niet de tent uitvechten. Uh, je merkt ook in de schorsing nu... dat partijen zeggen van ja, we willen nu toch eigenlijk toch wel meer duidelijkheid. Want als er later na dit debat dan gepraat moet worden... dan moeten we nu toch eigenlijk wel weten... waar dat dan over moet gaan, dat praten en wat de mogelijkheden zijn. Dus iedereen vindt de premier alleraardigst vanochtend... Uh, maar ze nemen er geen genoegen mee. En in het vervolg van het debat, uh, wat zo kwart over twee weer begint... willen ze toch echt meer duidelijkheid van uh, Rutte... en niet die vage taal van, uh, van de ochtend. Ja. En waar is Olly als je hem nodig hebt? <laughs> waar is Olly? En Olly is de eurocommissaris <laughs> in Europa. Hè? En uh, die is niet meer te vermurwen als het... Uh, uh, uh, dat zegt Rutte in ieder nee, geval. Ja, nee. Goed, Nou, straks na de lunch dan, uh, gaan ze verder. En het zal een latertje worden als ik het zo hoor. Dat of misschien is het wel heel snel voorbij. Nou, ja, dat suggereren sommigen. Maar de verwachting is dat het echt de nacht in zal gaan. Ja. Sterkte dan. Margreet Boer, houdt ons de hele dag op de hoogte hier op Radio 1. Uh, ja, die algemene politieke beschouwingen zijn traditiegetrouwde debatten waarin fractieleiders zich willen profileren. Het kabinet heeft de oppositie hard nodig om een meerderheid te vinden voor de plannen. En premier Rutte, ja, die zegt dus dat hij in ieder geval open staat voor ideeën en suggesties. Maar het in de praktijk brengen, daar heeft de oppositie toch nog wel zo zijn vraagtekens bij. Blijft het bij ideeën en suggesties? En worden echte onderhandelingen gevoerd in achterkamertjes... of zijn de algemene beschouwingen een belangrijke stap om meerderheden te vinden? Ik ga erover praten met voormalig minister Jan Pronk. Meneer Pronk, goedemiddag. Goedemiddag. U als politiek dier volgt die debatten natuurlijk op de voet. Um, nou, daar gaan we zo meteen uitgebreid over praten. Maar eerst drie keuzes aan het begin. U mag helemaal ja of nee zeggen. Algemene beschouwingen is topsport. Ja. Relletjes horen erbij. Ja. En dit kabinet moet vasthouden aan de 6 miljard bezuinigingen. Nee, dat niet. Kijk, dat is een hele politieke... Nou, dan de algemene stelling, daar mag iedereen op reageren... de algemene beschouwingen zijn alleen voor de bune. Bent u het eens of oneens eens met die stelling... sms dat naar 7070, 70, kost 50 cent. U kunt gratis bellen 0800-1101. U kunt naar de website www.stand.nl en ook twitteren... eens of oneens. En doe dat dan met je standpunt. Zegt u eens of on eens tegen de stelling, meneer Pronk? Ik ben het met die stelling oneens. Het is niet alleen maar voor de bune. Het is echt... Toch hebben heel veel mensen dat idee, hè? Ja, helaas. Uh, maar er wordt hier onderhandeld in het openbaar. Uh, mensen die vrezen dat altijd alles maar achter gesloten deuren plaatsvindt... in achterkamertjes, uh, moeten blij zijn dat er nu hier openlijk wordt onderhandeld. Want dat is het. Uh, voor het voetlicht van... Iedereen kan het horen en zien. En natuurlijk gaan die onderhandelingen door. Dat wordt niet afgesloten in uh, twee dagen. Maar de echte knopen worden toch achter de schermen gehakt? Nee, niet achter de schermen. Er wordt natuurlijk dooronderhandeld. Er wordt ook gepraat. En dan komt het weer in publiek overleg in de Tweede Kamer aan de orde... in Kamercommissievergaderingen die zijn openbaar... Uh, in openbare plenaire vergaderingen van de Tweede Kamer... en straks ook in een plenaire vergadering van de Eerste Kamer. Die is nu belangrijker dan ooit, omdat, dat weet iedereen... Uh, het kabinet natuurlijk geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer... en daar moet het dan zijn beslag krijgen. Ja. Uh, nou ja, goed, dit is in ieder geval dit jaar extra spannend. Dat heeft ook te maken natuurlijk met die minderheid in de Eerste Kamer. toch, hè, ook de afgelopen jaren... Ja, zag je toch wel een beetje hetzelfde patroon... dat, dat de regeringspartijen mokken nog wat. Nou, die krijgen dan wat brokken erbij. Hier en daar een miljoentje eh, oppositie. Heel soms een klein brokje, maar eh, dat is het dan wel. En dat lijkt dan toch allemaal heel erg geanceneerd van tevoren. Nou ja, kijk, die begroting wordt opgesteld door een kabinet... dat rust op de meerderheid in de Kamer. En het overleg in de boezem van het kabinet... is natuurlijk besloten overleg. En dan komt die begroting bij de Tweede Kamer. En er is er overleg met de eigen fracties en met de oppositiefracties. En over het algemeen verandert daar niet zo gek veel. Maar uh, dat komt meer omdat er een meerderheid is in, de, uh, in het kabinet. Uh, vergelijk het nou eens met uh, de periode... waarin men een aantal weken, geleden, een aantal weken lang in het katshuis ging zitten, overleggen. Zonder dat er iemand wist wat daar gebeurde. Uh, u weet dat nog wel. Uh, met uh, de PVV als, als gedoogpartij uh -huh. erbij. Dat was echt in achterkamertjes. Dat was echt uh, in, in het geheim onderhandelen. Dit is een wereld van verschil die zich hier nu aftekent. Ja, nou, luister op onze website is het ermee eens. In ieder geval die zegt... ...tuurlijk worden de besluiten in, uh, ook in achterkamertjes genomen... ...maar we zien hoe de posities worden ingenomen nu... ...en dat is toch ook interessant. Nou, u hebt al gezegd dat u dat ook zo ziet. Um, toch, hè, uh, er zijn allerlei akkoorden gesloten de afgelopen tijd. Het belangrijkste is misschien wel dat sociaal akkoord. En Ik hoorde daar bijvoorbeeld ook Buma over zeggen... ...ja, maar wacht eens even. We zitten hier in de Tweede Kamer... ...en uh, die akkoorden worden gesloten met partijen... ...die hier zich niet hoeven te verantwoorden. Wat vindt u daar dan van? Ja, dat klopt, maar één van die partijen is de regering. En die verantwoordt zich wel. Als Buma zegt, het moet hier beslist worden in het parlement, dan heeft hij voorkomen gelijk. Maar hij zit niet in zijn eentje in het parlement. Er zijn andere partijen ook. Dat zijn de regeringspartijen. De regering zelf neemt de positie in andere. Dus het gebeurt uiteindelijk in het parlement. Daar wordt het bekrachtigd. Ja. Maar goed, daar horen we dus in de, in de discussies nu steeds over dat het kabinet zegt, nee, dat sociaal akkoord ligt er. En daar willen we niet aan tornen, want dan gaat een van die twee partijen weer boos worden. De werkgevers of uh, de vakbonden in dit geval. Nou, daar heeft het kabinet... ook wel goede redenen voor. Uh, ik... Ik moet vooropstellen, ik ben het lang niet eens met het sociaal-economisch beleid... zoals het kabinet dat voorstaat, maar dat is nu niet aan de orde. Het gaat nu om de wijze waarop de beslissingen worden genomen. En iedereen moet heel goed beseffen die het sociaal akkoord wenst open te breken. Want daar wordt over gesproken. Openbreken betekent eenzijdig openbreken. Iets anders is dat je teruggaat naar de sociale partners... en met hen gaat praten over de vraag of het niet mogelijk is... om iets te veranderen, iets bij te stellen. Maar als je het eenzijdig openbreekt, dan krijg je stakingen. En Nederland heeft het momenteel buitengewoon moeilijk. We zitten echt aan de onderkant van de goede cijfers in Europa. we hebben één positief punt. En dat is dat er arbeidsvrede is. Dat er rust is ja. op de arbeidsmarkt. Er zijn geen stakingen. En dat is eigenlijk heel erg verwonderlijk. Met die hoge werkloosheid. En die grote aanslagen op de, op de inkomenspositie ja. van mensen. Maar toch kan ik me ook goed voorstellen. Als je nu in de oppositie zit. Je bent Pechtold. Je bent Buma. Je bent uh, Slop, uh, uh, Je bent Van Ooyek. En je bent best bereid om, om mee te denken met het kabinet. Maar als het slot... op de deur zit omdat, dus, die sociale partners anders gaan stijgen, ja, dan, dan valt het toch ook weinig te onhandelen. Ja, er wordt onderhandeld, dat ziet u gebeuren. En die onderhandelingen gaan door en er moet natuurlijk iets uitkomen. Dat uh, steun. In meerderheid aan de regering gaat geven wanneer de begroting hè, en de begrotingshoofdstukken definitief moeten worden vastgesteld in, in de eerste kamer. Dat is een proces en het is een kwestie van geven en nemen. Uh, Rutte laat nu duidelijk zien vandaag dat hij bereid is om stappen te zetten. Uh, gisteren heeft zijlstra dat ook gedaan. Uh, Soms al minder, hè? Dus ja, moeten wat we moeten geloven. Maar hij heeft wel gezegd ik wil overal over praten, maar als hij zegt, ik wil overal over praten, betekent dat nog niet, ik ga alles weggeven wat ik uh, heel erg belangrijk vind. Hij is aan het onderhandelen. Vergeet niet, de oppositiepartijen komen met voorstellen die heel dicht liggen bij datgene wat eigenlijk de VVD zou willen. Uh, en de SP speelt helaas geen rol in dat debat momenteel. Die hebben zichzelf inderdaad buitenspel gezet. Door mee te stemmen door. met die emotie van de antrouwen van de PVV. Ja. Als je voorstelt, en dat zijn de voorstellen, die zijn van Labo, dat mag allemaal, maar als je voorstelt om de duur van de WW aanzienlijk snel te verkorten en, tot, en de ontslagbescherming aanzienlijk te verminderen in de huidige economische situatie, Ja, dan leidt dat tot veel pijn juist bij diegenen die al een slachtoffer zijn van de crisis. En ik kan me dus heel goed voorstellen dat Samson en ik wil overal over praten, maar alsjeblieft. Wij staan voor die mensen. Ja. En, het, het siert hem dat hij uh, hard onderhandelt. Ja. En dan nog even over die 6 miljard. Want net bij de keuze zei u met al uw politieke kennis en ervaring... Uh, nee, ze moeten daar niet aan vasthouden. Nou ja, We hebben net in dat stukje bij geen Boer nog weer gehoord... dat uh, Rutte zegt, ja, dat moeten we wel vanwege de druk vanuit Brussel. Ja, nou, ik ben dat van mening. Ik, ik vind dat die uh, bezuiniging te aanzienlijk is. Het kabinet heeft zichzelf in grote problemen gebracht. Uh, A, natuurlijk al in het vorige kabinet... door zo hoog voor de toren uh, te blazen. Jan-Kees uh, Jan Kees de Jager heeft uh, wat dat betreft in Nederland... geen, uh, geen goede dienst bewezen. Want nu moet het kabinet uh, geloofwaardig blijven. Dat is echt een probleem. Daar zijn bepaalde partijen natuurlijk voor verantwoordelijk. Ook natuurlijk het CDA. Uh, laat Buma heel goed kijken... Naar naar uh, zijn eigen verleden. In de tweede plaats, uh, ja, het feit dat Dijsselbloem die functie heeft... Uh, maakt het inderdaad erg moeilijk. Mm -hmm. uh, maar inhoudelijk, sociaal-economisch zou ik zeggen... Uh, een impuls geven aan de Nederlandse economie... Uh, kan vereisen uh, dat je uitkomt op een wat hoger tekort. En dan zou de Nederlandse regering een wijs aandoen... om nog eens opnieuw met Brussel te gaan ja. praten. Men beschouwt het als een nederlaar, dat is het niet. Nee. Dan nog even waar het gisteren natuurlijk ook heel veel over ging... de clash tussen Pechtold en Wilders. Wilders maakte Pechtold uit voor een miserig mannetje. Nou, dat zijn woorden die we toch niet over het algemeen... in de Tweede Kamer horen. Wat, wat vond u daarvan? Ja, je, je schrikt daarvan op. Maar laten we vaststellen, als de Kamervoorzitter... Het laat passeren is het akkoord. Huh? Dat is punt 1. Uh, de, de had, toon... had zij wat u betreft moeten ingrijpen? Nou, dat hoeft niet uh, Als zij vindt dat zij niet hoeft in te grijpen En de Kamer corrigeert haar weer niet uh, Dan is dat op zichzelf akkoord De Kamer stelt haar eigen regels uh, Je schrikt natuurlijk van de verharding van de toon Maar er is een verharding van de toon In de hele Nederlandse samenleving uh, En iedereen die daaraan meedoet Moet niet schrikken van de verharding van de toon in de Kamer Dat is punt 1 Punt 2 Pechtot had het volste recht En ik ben blij dat hij het gedaan heeft Om een medeparlementariër ter verantwoording te roepen. Want parlementariërs hoorden verantwoording af te leggen... in de Tweede Kamer zelf. Daar gaat het uiteindelijk om. Wilders wilde dat voor een deel wel doen. Uh, maar hij ging dat pas doen uh, nadat hij... Uh, ja, met deze terminologie zijn, zijn collega had, uh, had ja. bejegend. Maar uiteindelijk heeft hij gezegd... Uh, um, wij zijn geen antisemitische partij fascisme is ons vreemd. Die stelling heeft hij uitdrukkelijk gelanceerd... nadat hij zo had staan stelde. Uh, en dat is winst. Ja. Maar u, zeg maar u hebt jarenlang in die kamer gezeten. Uh, wij hebben het idee dat dat de laatste jaren erger is geworden. Of was het toen ook wel zo? dat Nee, het, soort is termen... erger, het, is, het is harder ja. geworden. Maar ik, wat ik zo even zei... de toon in Nederland is zo hard. En dan weet ik wel dat de toon hard is... Harder ook omdat het kennelijk wordt gelegitimeerd door harde uitspraken van, uh, van volksvertegenwoordigers. Maar tegelijkertijd vinden mensen in Nederland ook dat volksvertegenwoordigers uh, je ja, hen vertegenwoordigen en ook hun taal moeten spreken. Uh, het werkt op elkaar in. Ik zou het maar vooral over de inhoud hebben, niet ja. zozeer over de vorm, dat Pechtel dit aan de orde stelde was van belang. En één ding is overgebleven. Uh, Wilders heeft geen antwoord gegeven... op de zeer terechte vraag van Pechtold. Uh, hoe verklaart u... en hoe verantwoordt u... internationale banden... met andere partijen buiten Nederland... die een deels fascistisch, deels antisemitisch verleden hebben. Die vraag nou. blijft recht overeind staan. En daar zal in de Kamer op moeten worden gereageerd door de PVV. Goed, uh, goed. we gaan doorpraten over de algemene beschouwingen. Doen we dus met Jan Pronk. Ik kom zometeen graag bij u terug om de reacties door te nemen. Nu is het woord aan onze luisteraars. 800 mensen hebben tussen via de site gestemd. 74% eens met de stelling. 26% is het oneens. De algemene beschouwingen zijn alleen voor de buren. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag met Johan van Dijk, ik ben het helemaal eens met de stelling. Het is echt voor de buren en ik ben het niet met meneer Pronk eens. Dat, dat we maar moeten accepteren dat we steeds harder gaan schelden en, en, en wat dan niet meer. Dat lijkt hier al nergens op. Ja. En daar lijken nou ja. we ook helemaal niets mee. Hij zegt het, het gebeurt in de samenleving ook. En dus als je in de Kamer dan hoort miezerig mannetje, ja, dan, dan, ja, dan is dat in feite een gevolg van wat we allemaal uh, kennelijk uh, aan het doen zijn. We hebben, uh, we hebben de verkiezingen gehad nou meer dan een jaar geleden. Deze club is nu een jaar aan de gang. We hebben elkaar heel graag nodig om Nederland, wat in brand staat, fatsoenlijk uh, op, op de rit te krijgen. En uh, dat uh, schelden en dat soort dingen helpt echt niet. Nee, dank u wel. Stamperten goedemiddag. Ja, hetzelfde, zie je dan. Nou, ik ben het niet, uh, maar jij eens algemeen beschouwen. Ik zijn geen doekje voor het bloeden. Je ziet de democratie in, in werking. Uh, want de Tweede Kamer heeft een uh, controlerende. De ja. Vindt u het een mooi debat, wat u zo gezien Sorry. hebt gisteren bijvoorbeeld? Nou, het debat is heel goed. Alleen bij ons, ja, daar kan je wel wachten. Want kijk, als je niet over kapitalisme wil praten, moet je ook niet over fascisme praten. Dus uh, het heeft ons veel geluk gebracht en veel grootheid. Ja. Uh, maar uiteindelijk uh, zal het, uh, als er een crisis komt, ga je altijd naar fascisme toe. Ja. Maar u, u, zegt, u zegt met pronk eigenlijk, die algemene beschouwingen zijn wel degelijk van nut. Die zijn van nut. En dan gaat het nog ineens in dit geval over de inhoud... Maar juist dat het mogelijk is. En wat er dan gezegd wordt, doet het op dit moment niet toe. Dat is een andere vraag. Nee, u bent gewoon lekker voor de democratie. Uh, Stamper.nl, goedemiddag. Goedemiddag, u spreekt met de heer Van der rest. Ik ben het absoluut eens met dit stelling. Het is allemaal voor de bühne, zoals de, de media zeggen. En vooral ook het schelden, dat hoort er allemaal bij. En ik heb op geen van deze twee partijen gestemd. Maar ze reageren rustig door. Want wat ze afmaken, dat doen ze onderling, niet in het openbaar. En ze zullen de hele regeringspartij uitzitten, volgens mij. En dan krijgen we weer hetzelfde, dan zegt alle VVD'er, die zeggen, god, mijn VVD die moet weer groter worden als de, als de PvdA. En dat zeggen de PvdA'ers ook, en die kunnen voorbijgestreefd worden door de SP, maar er komt weer dezelfde VVD en een socialistische partij in met tweeën. Hmm. Daar gaan we naartoe, absoluut. Ja. En ik heb op een gegeven moment tweeën gestemd hoor, dus ik... Maar uh, uh, onze minister-president doet het heel knap, niet zo min mogelijk uit te laten letten. Duidelijk, dank u wel. Stampert goedemiddag. goeiemiddag. Ja, goeiemiddag. Ik wil ook graag reageren op de stelling. Ik vind ze absoluut niet voor de bühne. En uh, dat zie je aan de emotie dat, uh, dat het in een spel uh, is uh, gekomen. Absoluut niet voor de bühne en heel erg nuttig. Dank je wel. Oké, okay, kort en krachtig. Houden we van. Dank u wel. Stampetnel. Goedemiddag. Ja, goedemiddag met Strikperda. Ik ben het volledig eens met de stelling, want elk Kamerdebat is voor de bune. Dat is mij vroeger op de vooroorlogse HBS al geleerd. Dat Kamerdebat dat dient niet om elkaar te overtuigen, maar om de kiezers van zijn gelijk te overtuigen en vooral voor de eigen kiezers verantwoording af te leggen. Dat heb ik ervan te zeggen. Dus als we er naar kijken, moeten we dat altijd in het achterhoofd houden, zegt u. Stand.nl, goedemiddag. De vorige spreker, die was fantastisch. <laughs> ik ben het heel erg met hem eens. Dit is ook uh, volledig voor de bühne. Dit is grote flauwekul. Er wordt inderdaad een show opgevoerd. Ten bate van het volk. En dat moeten ze dus ook wel, want als de oppositie gaat zeggen: van we zijn het er allemaal wel mee eens. Ja, waarvoor, waarvoor zijn ze? Ze moeten aan de oppositie zijn. Ze zitten daar ook niet voor het landsbelang, ze zitten daar voor het eigenbelang. Denk nou zo'n Buma, dat is, een, dat is een onbetekenende man. Hè? Dat is een onbeduizende man, is dat. En die, wordt, nou, die, die blaast zichzelf een beetje op. En die zegt van, we moeten geen lieve hebben. Nee, natuurlijk moeten geen lieve leningen hebben. Die, die man zit ook op drie keer modaal ongeveer. En die heeft al lang uitgerekend dat hij dan een hele hoop belasting moet betalen. Dus die wordt ja. ook gebeld natuurlijk door partijgenoten, door... door uh... ...door Hans Worsten en Hoge Piet Heijn. ...die zeggen van... ...ho, even Buma, zou jij daar niet wat aan doen? Dus die is daar nou druk mee bezig. Maar vindt u ook niet wat te makkelijk om te zeggen... ...ja, die mensen zitten er allemaal voor hun eigen belang... ...dat is ook zo'n cliché... Ja, nou, maar zo is het toch wel. Ja? Ja, voor een groot gedeelte wel. Toch wel. En dan moet ik toch wel zeggen dat de SP dat niet doet... ...want die moeten hun geld grotendeels inleveren. Ja, goed, de SP stemt mee met een motie... ...om gelijk het hele kabinet weg te stemmen. Ja, dat weet ik, dat weet ik. Foutje... Terwijl het debat nog niet eens gevoerd is. Dat is ja. toch ook niet, niet nee, echt had, uh, leuk? Dat had, had ze niet moeten doen. Ik ben het maar, nee. je, maar met die eens. Goed, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik spreek met Bos. Dag meneer Bos. Dag meneer. Ik wou even zeggen van... Uh, die, die, hoe heet het, die debatten wat nou in de gang is... dat is eigenlijk allemaal flauwekul. Oh. Want weet het? Uh, Pechtold... die gaat toch meestemmen met, uh, met Rutte. Dat, dat staat al vast. Ja? En dat komt omdat Wilders er tegen is. Als wilde ergens tegen is... Stemt Bechtold dan stemt Pechtold voor. En omgekeerd andersom, ook, hè? En dan wou ik u nog wat zeggen. Van het de debat gisteren, dat hoorde ik u net vertellen... Van dat die voorzitter niet ingegrepen heeft. Ja. Die voorzitter die had in moeten grijpen toen Pechtold... Uh, hem zo beledigde... Ja, beledigde, hij zei hij ja, stel toch we weten het, Hitler en fascisten en... Volgens mij deed Pechtold een opsomming van allerlei vage types die bij die demonstratie waren. En, en vroeg hij aan Wilders uh, waarom hij daar geen afstand van nam. Ja, maar dat, dat, heeft, dat heeft daar helemaal niks mee te maken met het debat. Dat heeft hij gewoon om Wilders te beledigen. Ja, ja, precies. Oké. Okay. Dat, dat is het. Die, nou ja. die, die voorzitter had toen in moeten grijpen. Duidelijk. Meneer daar hebben we het hier niet over. Nee, goed. We hebben net uh, van Pronk gehoord dat dat op zich kan tijdens de algemene beschouwing. Dat je daar ook gewoon andere punten naar voren mag brengen. Uh, Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Ben ik aan de beurs? Zeg maar. Nou, uh, u spreekt met de Bas uit Heerlen. Ik wil even reageren op die stelling waar ik het helemaal mee eens ben. Uiteindelijk is het zo dat die 6 miljard of uh, wat ze nou willen bezuinigen, dat die er toch afstaan. Ja, daar komt helemaal niks bij. Dat zegt Rutte ook. Rutte zegt op dit moment, zegt hij jullie kunnen met me praten over alles, maar het, uh, miljard blij, die, die, die, die centen die blijven bestaan. Ja. Dat is punt 1. Punt 2, we ook even reageren op het feit dat meneer Pechtold uh, Wilders heeft uitgemaakt voor fascisten fascist en dergelijke. Nou, dat vind ik toch wel heel erg. Ja, maar volgens mij heeft hij dat... Laten we niet nu even de feiten bij elkaar houden. Volgens mij heeft hij dat niet als zodanig gezegd gisteren, hoor. Nee, maar u... Nou ja, goed. Uh, nou nee, ja, goed. Het, het, is wel, het is wel gezegd dat er vage en fascistische mensen daar rondliepen... daar ja. kan uiteindelijk Wilders toch niks aan doen... Dat die type uh, zomaar op een, op een vergadering komen. Nee, hey, tuurlijk. Een, een, daar kan, kan Wilders dat, op dat moment niks aan doen. Dat is ook zo, en alleen hij kan wel heeft, zeggen... Van, ik wil met dit soort mensen niks te maken dat hebben. Heeft hij, dat heeft hij toch ja? gezegd? Hij zegt dat er een paar maloten... heeft hij gezegd, idioten daar met zo'n vlaggen en die Hitler goed brengen. Daar kan de Wilders niks aan doen. Dus hij heeft het ook gezegd dat hij daar niks aan kan doen. Maar dan gaat het dan gaat zich dat dit... Echt ook voor de buren is. En dat die miljarden bezuinigingen, dat die al lang vaststaan. ...wat Rut heeft gezegd. Je kunt met mij over alles praten en geld blijft staan. Dank u wel. Ik ga snel terug naar Jan Pronk, want die heeft meegeluisterd. Voormalig de A-minister. Meneer Pronk, toch heel wat mensen die niet overtuigd zijn van uw mening, namelijk dat die algemene beschouwingen wel degelijk gewoon voor de buren zijn. En dat het allemaal eigenlijk alleen kan en kruik is dat er een groot gebrek aan vertrouwen is in, uh, in politici. En dat is... Uh, hebben politici natuurlijk aan zichzelf te wijten... maar het is wel zeer te betreuren. Even los van wat er aan de orde is. Ik ben het met, het met het beleid van deze regering totaal oneens. Dat is punt één. Maar punt twee... Neem nou van mij aan, zou ik zeggen tegen mensen die luisteren... al die politici in de Kamer zitten... misschien een hele enkele uitzondering... denken echt aan het algemeen belang... Ze hebben een verschillende visie op het algemeen belang... ten opzichte van elkaar... en ook ten opzichte van vele mensen die zij vertegenwoordigen. Maar over het algemeen zijn politici in de Tweede Kamer... oprechte mensen, van welke politieke partij dan ook. En dan moet je het debat dat zij overnemen openlijk met elkaar voeren, ook als zodanig respecteren. Ja, maar veel mensen zeggen toch, en er was een meneer die zegt... ik heb het zelfs op de HBS geleerd, voor de oorlog geloof ik nog zelfs... Uh, het is eigenlijk alleen maar om de kiezer te overtuigen... om de achterban tevreden te stemmen, uh, te laten zien van... mensen, we zijn er echt wel voor jullie. Natuurlijk spreken ze, want ze, zijn, ze vertegenwoordigen een deel van de bevolking dat op hen heeft ge, gekozen. Ze moeten dus naar voren brengen datgene waarvan zij denken... dat hun eigen electoraat dat graag wil. Ja. Tegelijkertijd hebben ze het algemene publieke belang ook voor ogen... en ze moeten komen tot een gemeenschappelijke meerderheidspositie. Het is dus moeilijk uh, om tot een bepaalde beslissing te komen. Waar het nu om gaat is, gebeurt dat in de openbaarheid of niet? Vroeger... De oorlog veel minder in openbaarheid. Tegenwoordig veel meer in openbaarheid. En dat is goed, zegt u. En dat is een groot stap vooruit. Ja. Ja. Dank dat u meedoet in Stam.nl. Jan Pronk, voormalige PvdA-minister, gaat ook weer verder kijken. Want uh, Rutte gaat, of staat er denk ik alweer, zijn vanaf half twee geloof ik alweer bezig uh, daar. Met de beantwoording dus aan de Kamer, deel 2 van de Algemene Beschouwingen. U kunt Radio 1 gewoon aanhouden, want u wordt geregeld op de hoogte gehouden... van wat daar gebeurt in Den Haag. U kunt ook blijven stemmen op onze stelling, want die staat op www.stand.nl. En zometeen op deze zender. Thijs, voor dit is de dag. Prettige donderdag. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. NCRV Spoorloos brengt mensen samen.